een schaapje op het droge of rood sissend lava dat zich een weg baant door mijn voeten daar tegen het hek waar langs mijn lijf zich duwt